bij maximaal van 5 tot 7 graden. En tot zover het radio niet. De jaren 80 zijn weer helemaal in. En dat geldt natuurlijk ook voor de muziek uit die tijd. Mark van der Hoek neemt je elke zaterdagavond tussen 5 en 7 mee terug naar die tijd. Luister naar heerlijke funk, disco en soul bij Langstraat FM Funk Nights. Hier op Langstraat FM. Funk Nights. En jawel hoor, vijf over vijf, precies. Nigel Pelders, nog bedankt voor Sportcafé. Voor de afgelopen drie uur. Dit is hem dus. Zoals je al in de promo hoorde. De muziek uit de jaren 80. De muziek van de funk, de disco en de soul. Tot zeven uur is dit langs funk night. and fire was that 184 en mijn grote vriendin Svetlana zit op dit moment te luisteren in Oekraïne. Svetlana, een goede avond. Langs hadden we een funknight. Dit is Delacy en Stepping Out Team voor half zes precies. McLerry was dat man in the middle. Duidelijk hoor je nog Starbucks Guy, Pippo Baisen, The Whispers, The Soul Club, Evelyn Champagne King en de Malka Family, nieuwe Franse groepformatie. En dit, is Robert Palmer. You're en My Sister bij. Langzaam of M funk naar twee voor half zes precies. Net als de vorige trouwens van Royal Palmer. Dat was de real thing hier bij Langsat Event Funk Night. En hier is Guy. En met Go For It. Bijna kwart voor zes. Langs staat de Van Punk Night. Daar luisteren je naar. En dit is een souvenir van de Whispers. 1983 schrijven we. Hier is Keep On Loving Me. Let me Dit is een souvenir Evelyn Champagne King. Shakedown komt in 1983 en als we nog tijd hebben, hoor je hier naar de Malka Family en passé, passé. Champagne King, ja normaal hebben ze wat langer hier, maar uh, ja een beetje verkeerde planning zeg maar. 13 uur, <laughs> maar het zijn wel allemaal heel langer dus vandaar. Souvenir was dat dus, 1983, Evelyn Champagne King. En dit is uh, vorige week nieuw aan jullie voorgesteld, de Malka Family uit Frankrijk. Passe, passe, dan houden we je de reclame en het nieuws. En dan zijn we terug met uh, uur 2 van deze aflevering met Clint klaar met die saaie muren. Ik ga een fotowand kopen. Een fotowand kopen? Dan moet je contact opnemen met Metro XL. Die kunnen fotowanden leveren als naadloos behang. Helemaal uit één stuk of met verlichting erachter. Ook kun je kiezen voor decoratieve geluidsbeheersing. Dat dempt hinderlijke nagalm. Metro XL heeft zelfs oplossingen gemaakt van mozaïeksteentjes. Metro XL? Ja! Zij creëren een compleet nieuwe beleving. Wil je meer weten? Kijk op www.metroxl.nl Mooi van Metro Partyfly, de feestbakker van de Langstraat Al 25 jaar, een begrip in de regio Omdat Henk en Abdel elke dag vers bakken, smaakt al het gebak extra feestelijk de onafhankelijke keurmeesters van Foodbase hebben goud uitgedeeld voor onze heerlijke halve solkoeken, progresstaart en rijsslagroomfly. Ook onze appeltaart en slagroom vielen in de prijzen. Valt er iets te vieren? Dan is Partyfly erbij. Met slagroomtaarten, petit voers en flyen. Ook met bedrijfslogo. Tracteren kan al vanaf 1 euro per persoon. Bestel gemakkelijk en snel op partyfly.nl. Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het Radio Nieuws. De 17-jarige Sam van wie het lichaam gistermiddag werd gevonden in de Leidse Vaart in Haarlem... is in het water gevallen en verdronken. In het onderzoek zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf gevonden. De politie houdt het op een noodlottig ongeval. De jongen uit Overveen in Noord-Holland was woensdag kort na middernacht op zijn fiets gestapt... in het vijf kilometer verder gelegen Heemstede, maar kwam nooit thuis aan. De nu nog demissionaire premier Rutte heeft Tweede Kamervoorzitter Bergkamp het eindverslag aangeboden van het constituerend beraad van zijn nieuwe kabinet. In dat verslag staat precies aangegeven wie er waarvoor verantwoordelijk is en welke taken elke bewindspersoon heeft. Daarna heeft Rutte koning Willem-Alexander bijgepraat. De officiële beëdiging van het kabinet is komende maandagochtend vanaf 11 uur. Direct daarna wordt ook de officiële foto op het paleis Bordes genomen. Vanmiddag is het transport van een superjacht in aanbouw misgelopen. De 80 meter lange Galactica moest van de werf in het Brabantse Os naar Harlingen... maar de spoorbrug bij Den Bosch was net te laag om eronder door te gaan. Daarom is de sleepboot met het schip van 100 miljoen euro teruggevaren. Er wordt nu gewacht op lager water. Het 80 meter lange schip heeft aan boord een bioscoop, een zwembad en zelfs een helikopterplatform. De koper ervan is niet bekendgemaakt. Wel goed ging het met de nieuwe ruimtetelescoop James Webb, want die heeft in de ruimte een meters grote spiegel uitgeklapt om daarmee het licht uit het heelal op te vangen. De James Webb werd op eerste kerstdag gelanceerd en de telescoop is zo groot als een tennisbaan. Hij moest opgevouwen in de raket worden gelanceerd naar de ruimte en heeft een 6,5 meter grote spiegel. Die is 6 keer zo groot als die van zijn voorganger de Hubble. De James Webb gaat zoeken naar planeten met mogelijk leven. Het weer, regen, in het noordoosten ook natte sneeuw, komende nacht is het 4 graden bij een stevige westenwind. In de ochtend vanuit het zuidwesten droog, morgen wordt het bewolkt, overdag is het vrijwel droog bij temperaturen van 5 tot 7 graden. Tot zover het Radio Nieuwe. In 15 seconden, Rozebrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel. Zeg je Rozebrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel, dan zeg je kozijnen, deuren, dakkapellen, ergens metselwerken, renovatie, interieurbetimmeringen, garages, aanbouwen, schouwen, haarden, eigenlijk alles waar een vakman aan te pas komt. Kortom, rozebrandtimmerwerken.nl. Nou, past dat wel in 15 seconden? Wil jij ook een vaste baan na een half jaar? Bij EU Roots, het uitzendbureau voor de regio Waalwijk en Tilburg, is dat onze missie. EU Roots is actief in de logistiek... ...voed- en productiebranche en zoekt toppers en aanpakkers voor een vaste baan. EU Roots is persoonlijk, daadkrachtig en heel snel. Wil jij morgen al aan de slag? Bel ons dan vandaag nog. Of kom langs op ons kantoor aan de Elsenweg 33A in Waalwijk. Kijk voor meer informatie op eu-roets.nl of bel ons direct op 0416-745-500. De jaren 80 zijn weer helemaal in en dat geldt natuurlijk ook voor de muziek uit die tijd. Mark van de Hoek neemt je elke zaterdagavond tussen 5 en 7 mee terug naar die tijd.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 Hier bij langzatter een funk night. Long, just for you. En zo gaat hij nog wel even door trouwens. Tien, over zes, precies. Hier zijn de silvers En take it to the top. Daarna hoor je souvenir van Heywood. Single handed komt uit 1983. Dit is langzatter een Funk night. Tot 7 uur vanavond. Daarna hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade be If you take five sitting down John Heywood was dat, Souvenir 1983, dadelijk hoor je nog Angela Bofill, Chess, Finesse, Chapter 8, of Affair, 9.9, Melba Moore, The Reddings and Wax, hier in het tweede uur van Alexander Fun Funk Night, aflevering 203 alweer. En dit is One Way, don't give up on love. Doe we nooit, hè? Go wrong, as they Fail falling for you. Uit de playlist. En dit is ook heel bekend. 9.9, All of me, for all of you. Je hoort daar de volledige maxi-single van. Dus genieten maar. Langzaam de Funk naar 12, over half 7. naar 18 minuten lang daarna hoor je Peter Sterrenburg... in Peterstaatenparade hier allemaal op Langstraat FM. dan nu een souvenir aan 1988, The Wedding So In Love With You. zo so in love with you, Souvenir 1988. Zo, so we gaan eruit met Wax en Playing the Part. Duidelijk Peter Sterrenburg. Wat mij betreft, tot de volgende weer. He got his knots, you see. He ain't for the heart, that's me. a apart. But he ain't your average kind of Joe. And with his looks, he's buying the wheel And there ain't too much that he don't know. It's a seal, let's close the deal, it's a steal. me FM nieuws. Dit is Ewald van.